Even over twee, een hele goede middag en welkom op deze zonnige zaterdagmiddag bij het programma Zandvoort op Zaterdag. Joh, als eerste na het nieuws en weer van 2 uur de 3 degrees. Dat was de Heaven I Need. En jawel, Albert-Jan, we draaiden hem van CD. Ja, ja leuk, leuk hè, leuk hè. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, we zijn weer terug in de tijd. We, zijn, we, speel, we draaien van uh, CD. En waar ligt de oorzaak uh, dan? Een uh, kleine internetstoring. Dus uh, even geen verbinding, maar daar wordt aan gewerkt. Onze te, ja, onze technische man uh, is er alweer druk mee bezig. Dus wellicht straks weer van de computer, maar nu ouderwets van CD. Helemaal leuk. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan we vandaag allemaal doen, Rob? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En natuurlijk om half drie het weerbericht. En hopelijk heeft Lex van der Hoorn ook inzicht in 4 en 5 mei... wat voor weer het gaat worden. We horen straks allemaal van onze enige echte Zandvoortse weerman... Lex van der Hoorn. Dat alles om half drie. Om half vijf hebben we het dier van de week. Ja, ik was op internet op zoek naar het dier van de week. En uh, u begrijpt het al, ik heb het nog niet kunnen vinden. Maar goed, daar hebben we nog ruim 2,5 uur tijd voor... want om half vijf is het weer tijd voor het dier van de week. En liefhebbers van het gedicht van de week... ja, rond de klok van kwart voor vijf is het weer, is het weer zover... Een klassieker kan ik wel zeggen. Een die gaat over liefdesverdriet. Oh tranen trekken van het eerste uur. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En terwijl de reddingsboot het hartstikke druk heeft vandaag. Je zou zeggen het is rustig weer. Het zonnetje schijnt. zal niet zoveel aan de hand zijn. Vaart die af en aan vandaag. Want het is vandaag de open dag van de KNRM. En wie weet als u zich daar even vervoegt. Dat u nog kans heeft om mee te mogen varen op deze prachtige reddingsboot. Uh, het laatste uur, uh, ja, dat, is, dat, is even, uh, dat wordt spannend... want vanavond speelt de Zandvoortse band Logan's Blues Band. Die speelt in de krocht en daar straks uh, later in, de, uh, in het programma meer over. Maar wellicht dat ze vanmiddag nog even langskomen tussen 4 en 5, om alvast een akoestisch voorproefje te geven van het concert... wat zij vanavond in de krocht zullen verzorgen. Verder hebben we natuurlijk ook het laatste uur nog Formule 1 nieuws, sport in het kort... en er wordt vandaag weer gevoetbald. Jawel! Jawel. Zandvoort, speel, Zandvoort 1 speelt thuis, thuis tegen HFC Edo. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es En daar gaan we voor de eerste keer om tien over half drie schakelen... voor een live verslag van deze voetbalwedstrijd. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM Zandvoort. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek vanmiddag... tussen twee en vijf bij Zandvoort op zaterdag. Hier is Serge en de Black Eyed Peace en Mas -Canada. Heated like a sauna Penetrating through your body armor um, uh. Rhythmically we massage ya With hip hop mixed up with summer With summer So yes, yes, y'all yo. You know we never stop, we never rest, y'all The black and will keep it funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all till we get y'all ya. Say it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 TV ZFM Text TV op kanaal 45 En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Het is mooi weer in Zalfvoort, vandaar deze plaats. Hier is de laffe spoelvoel. Hot hair on summer in the city Back of my neck getting dirty and gritty Bend down, isn't it a pity Doesn't seem to be a shadow in the city. All around people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a mad shit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 Lekker we weer vandaag in Zalfoort en dan genieten we natuurlijk met z'n allen van. En de laughing spoelfel uit de jaren 60 op de Salvoortse Radio met de Summer in the City. Ja, het is ook mooi weer natuurlijk om mee te varen met de Anna Paulussen. De open dag van de KNRM vanmiddag nog tot 4 uur te bezoeken, Albert-Jan. Klopt, en uh, ja, het is echt een prachtig schouwspel om te zien, uh, die reddingsboot. Het zal een rustig zeetje zijn, dus de, de schipper mag achtjes gaan varen. Weet je wat dat betekent? Nee. Dat is heel leuk, want dat had ik uh, twee jaar geleden, of drie jaar geleden had ik dat ook. Dat was een spiegelgladde kust. Maar ja, je wilt toch een beetje golven hebben, je wilt een beetje spektakel hebben. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je achtjes varen. Want wat krijg je dan? Dan ga je over je eigen heksgroef, ga je dus uh, uh, uh, met de boot waardoor je toch enige golfslag uh, creëert. Een erg leuk om uh, uh, um dat een keer mee te maken, CQ te, te zien. En dat kan natuurlijk, uh, zoals jij al zei, vanmiddag tot hele middag nog. En uh, tot vier uur uh, bent u natuurlijk van harte welkom... in het Boothuis aan de Torbergenstraat, naast het Holland Casino. Mocht u meer informatie willen hebben, kijk dan even op www.reddingenbootdag.nl. En mensen die nou van oude oldtimers houden... die kunnen natuurlijk van hun hart ophalen dit weekend... Tijdens de State of Art Historic Zandvoort Trophy. Het is eigenlijk gistermiddag al begonnen om rond een uur of vier... met een aantal trainingen en zelfs al een qualifying... van de MGB Triumph Competitions... Vandaag, vanaf vanmorgen, de hele dag tot, uh, tot zelfs vijf uh, uur... diverse racecategorieën die aan de orde komen. Waaronder bijvoorbeeld de Formula Ford Kent. Zoals ik al zei, de MG Triumph Competition. De NKGT's en Touring Cars, dus liefhebbers van oude auto's... zijn van harte welkom op het circuit... om uh, te genieten van uh, deze prachtig onderhouden oldtimers... die toch nog even uh, achter de présence geven op het circuit. En dat, als u denkt, dat moet ik vandaag doen... u kunt ook morgen heen, want morgen is het ook nog de hele dag. State of Art Historic Zandvoort Trophy. En dat begint morgenochtend allemaal om negen uur morgenochtend. En ook dat duurt tot een uur of zes. Dus heerlijk racegeweld op het circuit. En prachtige acties voor de kust met de reddingsboot. Dus uh, twee top uh, uh, evenementen om uh, te bezoeken. Ja, en uh, jouw oldtimer is er ook weer helemaal klaar voor, hè? Ja, die is er ook weer helemaal ja, klaar voor. Die doet het ook weer uh, keurig netjes en een mooi geluid. Want ja, die auto's die maken een geluid. Ik hoorde het vanmorgen, Albert Jan. Ik heb het raam wagenwijd opengezet. En ik dacht...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 ZANG Als ik je vragen mag De zonnige zaterdagmiddag van CFM 2 Hits, rollstop. Als was eerst je die, die leuke serie van Jay. En een mooie dag, gevolgd door deze uit de jaren 80. dat was natuurlijk Shaka Khan. Who else? En uh, I'm every woman. Zo dadelijk gaan we het weerbericht doen, om half drie met Lex van Horen, maar eerst nog even ander kort bericht. Ja, hier volgt een uh, dienstmededeling, in die zin geen treinverkeer. En uh, dat is dit weekend, zaterdag 3 en zondag 4 mei... zullen er tussen Zandvoort en Haarlem vice versa... door werkzaamheden geen treinen rijden. De NS zet bussen in. U moet rekening houden met circa 15 minuten extra reistijd. Het kan zaterdagavond wat meer worden... omdat de zeeweg in Overveen vanwege de dodenherdenking... op de erebegraafplaats dan in beide richtingen afgesloten zal zijn. De afsluiting is tussen kwart, voor, kwart over zes en kwart over acht. Maar ik heb zelfs hier staan, de bussen... ze rijden frequent tussen... Uh, tussen uh, Haarlem en Zandvoort vice versa, regelmatig. En er stonden zelfs drie bussen vanmorgen, dus uh, het alternatief is geboden, maar de trein, helaas, hij gaat niet. Nee, onderhoud aan het spoor, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Dus zo meteen over twee plaatsen gaan we praten met uh, Lex van de Hoor. We zijn natuurlijk heel benieuwd of we de komende dagen net zo mooi weer houden als vandaag. You my side so that I never feel alone again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 We hebben nog zoveel te doen vandaag bij Salvoort op zaterdag. Straks gaan we onder meer naar Jovenis toe, de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Salvoort speelt tegen Edo, maar het is nu twee over half drie. Tijd voor het weerbericht. En daarvoor schakelen we rechtstreeks over naar het balkon van onze eigen <laughs> weerman... ...Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex. Goedemiddag. Ja, ja, zit jij lekker in het zonnetje? Ja, Edo, dat is toch Haarlem? Ja, klopt. Ja, nou, daar is het bewolkt. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, en wij in Zandvoort hebben een lekkere zon vandaag. Ja, het is, uh, langs de kust is het, uh, is het gewoon helder. En uh, achter Zandvoort begint uh, de stapelbewolking al. Dus Edo uh, is uh, half in de zon, half uh, in de bewolking. Maar gelukkig spelen ze vandaag thuis. Dus, uh, Oh, spelen ze thuis? Ja, ze spelen lekker op Zandvoort. Dus daar hebben ze geen last oh, van. Oh, nu zitten ze goed. Nu zitten ze goed. En uh, er staat een uh, matig noordelijk windje. En dat is ook niet erg, maar alleen het is, het is een beetje dun windje. Het is, het is maar 12 graden. En dat is, als je dat in de wind, uit de zon wordt dat gemeten. Dus uh, het is een beetje fris in de wind. Nou, vanavond blijft het dus droog en uh, het blijft uh, waarschijnlijk wel helder. En uh, morgen, dan, uh, ja, dat valt een beetje tegen, dan hebben we sluierbewolking en zon. De zon die prikt er wel doorheen, maar er is toch wel vrij veel sluierbewolking. En er staat een, een zwakke westelijke wind. En de temperatuur die gaat een graadje omhoog. Die gaat naar de 13 graden. Dan gaan we naar de maandag. Dat is 5 mei, als ik het goed heb. Dan is het wisselend bewolkt. We zien de zon ook wel. En het is droog. Er staat een zwakke zuidelijke wind. En de maximumtemperatuur, die komt door die zuidelijke wind, komt die op de 18 graden ongeveer. Hé, hey, dat is veel beter. Ja, dat is veel beter. Alleen ja, dat is, het is niet zo zonnig. Het zonnetje komt wel af en toe door, maar het is niet echt zonnig. Dan gaan we naar de dinsdag. Ja, dan uh, moeten we weer uh, terug in de temperatuur. Dan gaan we terug naar 15 graden. Bij een, uh, een vrij krachtige tot matige, die neemt dus af in de loop van de dag... En de wind komt dan uit het zuidwesten. Het is dan uh, meest bewolkt. En de buienkans neemt op dinsdag die neemt dan al toe. En de rest van de week dan is het uh, wisselvallig met de buienkans. En de temperatuur die ligt dan rond normaal en dat is uh, 15 graden. Oké, okay, nou als de mensen het uh, weerbericht willen blijven volgen... ook uh, na dinsdag kunnen ze gewoon terecht op jouw website, hè? Ja, dan kunnen ze kijken op, uh, dan kunnen ze als ze verwoezel willen weten, dan kunnen ze dinsdagavond of uh, maandagavond al kijken op www.meteopagina.nl. En je kan me natuurlijk volgen op uh, Twitter. Hoor. Ja, hoe gaat dat ook weer? Ja. <laughs> uh, gewoon uh, op mijn website uh, uh, klik je op uh, Twitter, op mijn website. En dan uh, krijg je de Twitterpagina. Je hoeft niet eens een account te hebben. Je kan het gewoon volgen. Oké, okay, helemaal geweldig. Dus nou, dat ga ik me ook toevoegen bij deze. Hey, en, uh, en natuurlijk op televisie, hè? Ja, kanaal 40 uh, digitaal. Dat doen we. Dat doen we Absoluut. zeker, Lex. Hey, geniet lekker uh, van het uh, mooie weer van uh, vandaag. Uit de wind is het uh, ja. best, uh, best lekker uit te houden. Dus uh, ja, geniet ervan. De wind in de, uit de wind in de zon is het prima. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Lex. En we spreken elkaar volgende week zaterdag weer zo rond uh, half drie. Oké, okay, tot en, volgende week. En dan vanaf het strand? Uh, nee, denk het niet. denk het niet. Nog een keer niet. Nog, net, Nog niet, net, Nog niet. Nog net, niet. Nou oké okay, Lex, tot volgende week hè. Dankjewel. De, tot volgende week. Tot, tot volgende week. week. Dat hoi, hoi. was Lex van der Hoorn. We geven het door aan elkaar. Iedereen. Ieder jaar opnieuw. We koesteren het.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 Exotic B- Nu vergeten we zeker niet te draaien bij CFM Zandvoort. Eigen lokale omroepvaart, de badplaats Zandvoort. We dit is de single van Clean Bennett en Rada B. Jawel, voor de eerste malen vandaag schakelen we live over naar het voetbalveld van Duintjesveld. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen Edo. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag uh, heren in de studio. En uiteraard uh, luisteraars. Ja, een cruciale wedstrijd voor Zandvoort. Want. Mocht voor deze wedstrijd niet winnen en volgende week bij, bij NFC ook een, die is al gedegradeerd, maar. Dat wil nog wel eens een keertje gaan voetballen. ook niet wint. dan gaat Sandvoort. gewoon keihard in één keer. uit die tweede klasse. Dus Sandvoort moet hier winnen. En. Uh, ja, het, het zijn twee ploegen die. Uh, in, in de staart van de, van de competitie. en dat is, dat is niet prettig. dat wil je niet spelen in feite. Uh, Sandvoort heeft wel het betere van het spel tot nu toe. we spelen in de dertiende minuut op dit moment. en uh, er is nog niks gebeurd. in ieder geval. anders hadden jullie wel van mij gehoord. Maar. Uh, Sandvoort moet winnen. Uh, gelijkspel, dan heb je ook nog problemen. Kan je problemen krijgen, laat ik het zo zeggen. Dus Zandvoort moet die, die winst halen. Die, die punten zijn keihard nodig. En Zandvoort is in de aanval. al Behoorlijk in de aanval. En bijna al de hele wedstrijd. En dit is... Uh, nou, de hele wedstrijd, dat zeg ik. De uh, dertiende minuut. Uh, Zandvoort uh, heeft uh, in principe een heleboel jonge jongens die keihard willen werken. Alleen, ja, de synergie tussen de, de trainer en de groep is behoorlijk minder geworden de laatste twee weken. Ik moet dat gewoon melden uh, of ze dat prettig vinden. Dat is een tweede. Maar uh, de synergie is er niet. Er is geen, um, um, uh, ja, hoe zal ik het noemen? Uh, uh, ja, nou, synergie. Uh, dus de ploeg, uh, dat, uh, die hebben problemen met de trainer. En uh, die trainer die komt volgens jaar in principe weer terug. En dat, ja... Um, Goed, ik wil daar verder niet over uitweiden. Maar voorlopig is Zandvoort dus uh, gedoemd, eigenlijk in ieder geval, om nacompetities te spelen. Mochten ze deze twee wedstrijden winnen. Dus vandaag tegen uh, HFC Edo en volgende week uit bij uh, NSC. Dan zijn ze in ieder geval uh, na competitie En dat is echt een tombola. Je weet nooit wie je tegenkomt. Je komt vroeger tegen die uh, uit de eerste klasse komen. En uh, uit de derde klasse komen. Er zijn dan de periode kampioenen uit die derde klasse en de degradanten uit die, uit, laat ik zo zeggen de, de, de drie na en vier na onze uit de, de eerste klasse, die gaan dan ook die na een competitie spelen en je, je, je weet echt nooit wie je tegen kan komen nou, op dit moment uh, is het natuurlijk dan niet bekend dat kampers komen na de wedstrijd van volgende week, want ook dan zijn natuurlijk bij hun de laatste wedstrijden geweest en uh, ja nou ik, ik hou in feite mijn hard vast, laat ik het zo zeggen dit is eigenlijk, eigenlijk de, de voorbeschouwing van deze wedstrijd. Het de spel ligt op dit moment stil. Er is een bestuurbehandeling bij uh, Edo. En uh, we gaan het meemaken. Laat ik uh, het zo zeggen. Oké, okay, Jamp van Rest, zometeen even voor uh, drie uur komen we nog uh, één keer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Een cruciale wedstrijd dus voor SV Zalvoort. Vandaag thuis tegen Edo. Hey. Radio station is W G A hoops upside your head. Say hoops upside your head. Now on all you gappers and you finger snappers, you toe tappers, and you love laughers. I want y'all to say this with me. Say hoops upside your head. Say hoops your head. Say it loud. Uh. The bigger the headache, the bigger the head. The bigger head the laughter. ...uit de jaren zeventig. De eendacht uh, vlieg, de knek hoor je... ...en uh, My Sharona. Jawel, zo even voor drie uur... ...gaan we nog even terug naar Joven Des. De belangrijke voetbalwedstrijd van vandaag... ...tegen Edo Joop. Ja Rob, uh, jij bent aan het praten naar mij toe. En hij ligt erin... ...bij Zandvoort. Een, een, een bijna onmogelijke bal, maar uh, Bordevet kon er niet bij komen. Echt niet. Ik zie hier twee ploegen die volledig aan elkaar gewaagd zijn. Ja, en dan krijg je zo een doelpunt tegen. Ah, ik voel er eigenlijk een klein beetje niet goed van. Maar ja, het is niet anders. Zandvoort staat op dit moment dus met een 0-1 achter tegen een ploeg... die echt ook geen vuist kan maken, net als Zandvoort. Eh, het spel is volledig, nou, ja, eigenlijk is zo goed als volledig, op het middenveld. En niemand kan eh, dreiging op enig doel dan ook gaan geven. Het, het is te gek voor woorden dat Zandvoort hier op dit moment 1-1 eh, of achter staat. Ja, misschien ook wel terecht, dat weet ik niet... Kan ik niet over oordeel. Maar Zandvoort staat in ieder geval met een nacht en is nu in de aanval. Dus, uh, uh, even kijken, Peter Koper op de rechterkant. Uh, Jorjan Mans. Die, ja, die bal die wordt uh, goed voorgezet. Alleen Patrick uh, van der Oort kan er niet goed bij komen. Die komt hem wel bij de keeper van Edo. Kan er heel makkelijk bij komen. Uh, totaal geen dreiging verder ook. En die mag die bal nu weer in het spel gaan brengen. Dat doet hij dan ook. Naar zijn rest achter. Terug wordt er gespeeld naar de keeper. En naar de centrale verdediger toe. Uh, dus het is bij alle tweede teams in feite tot er een keertje de paas komt. En dan kan de volgende kan weer gaan beginnen. Voorlopig is het nog steeds Edo. Nee, Sandvoort heeft hem overgenomen. Daar uh, Molina en, en speelt hem uh, slecht, uh, heel hard in de voeten van Kastenvries. Uh, Fries. Ja, en daar kan niet helemaal niks mee, die jongen natuurlijk. Is het is een gave technicus, maar die bal was gewoon te hard. En nu wordt hij dan over de zijlijn gespeeld door Edo en Sandvoort heeft ondertussen de inwerp genomen. Jan Sonneveld, die staat uh, vandaag uh, eigenlijk zijn achter. Ik heb geen idee wat hij daar moet zoeken. Normaal gesproken is de man op het middenveld of in de spits, een gave technicus in ieder geval, dat sowieso in de zaal, laat ik het zo zeggen. Maar die man kan iets met een bal doen en zoveel gaat hij die bal uh, nemen via uh, Ronald Carlos. Carlos naar uh, Jesse de Haan. De Haan uh, krijgt hem terug van Molina en die gaat proberen daar iets te doen. Het, het, het schot, alleen het wordt uh, via een voet van uh, een Edo-speler teruggespeeld en die kon het niet weten, maar de keeper pakt die bal en is het dus niet echt een terugspelgeval. Uh, geval. ...wordt snel uitgenomen. Uh, Sandvoort probeert daar die bal te krijgen. Ik weet, ik weet ondertussen dat... Uh, ...Edo een hele snelle uh, linksbuiten heeft. Die man kreeg, man kreeg ook de bal. Alleen uh, hij kan uh, goed gestopt worden. En Edo mag nu gaan gooien. Uh, die wordt uh, neergelegd... ...voor de linksachter. En dat, uh, die, die is nu helemaal ondertussen genomen. Edo aan de bal. Uh, en dat is een hele slechte bal. wordt uh, een paas gegeven, ...maar een metertje of twee buiten de lijn. <coughs> Sandvoort mag gaan gooien je hoort het al. Het is, het is uh, eigenlijk min of meer in mijn ogen geen goede zaak hier. Zandvoort staat in ieder geval met 0-1 achter. En we, hebben in de, we spelen in de 25e minuut. En zo meteen in het volgende uur komen we uiteraard weer terug bij Jafres. Het vervolg van de wedstrijd vandaag. SV Zandvoort tegen Edo. Tot aan 4 uur vanmiddag is iedereen nog van harte welkom bij de KNRM hier in Zandvoort. Op een dag daar bij het Boothuis. Het was Kim Wild en UK. en mocht je nog de auto uh, Samford uitgaan via de zeeweg. Opgelet, want er staat een controle op de zeeweg. Je bent bij deze gewaarschuwd. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur.